6 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Vandaag wordt in Zuid-Afrika een massaal rouwbetoon verwacht... voor de gisteravond overleden Nelson Mandela. De hele nacht stonden honderden mensen... bij het huis van Mandela in Johannesburg. De sfeer was eerder levendig dan somber. Mensen dansten, zongen en skandeerden zijn naam. Ook bij Mandelas vroegere huis in Soweto... waren honderden mensen samengekomen. Het openbare leven kwam gisteravond laat tot stilstand... toen president Zuma het overlijden van Mandela bekendmaakte... in nachtclubs en de ging de muziek uit, mensen waren doodstil en huilden. Vanuit de hele wereld is geschokt gereageerd op het overlijden van Mandela. De Britse premier Cameron heeft in reactie op het overlijden getwitterd... dat er een groot licht is uitgegaan in de wereld. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemt Mandela een voorbeeld voor alle mensen. En de Franse president Hollande zegt dat Mandela geschiedenis heeft geschreven... voor Zuid-Afrika en de wereld. Luchtvaartmaatschappijen pretenderen vaak ten onrechte dat hun klanten klimaatneutraal kunnen vliegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Daardoor zijn de prijsverschillen voor het compenseren van de milieueffecten ook groot. KLM en Greenseed rekenen rond de 10 euro voor een retourtje Curaçao. Het Duitse atmosfeer rekent de hoogste prijs, 97 euro. Het prijsverschil komt doordat KLM en Greenseed alleen de verstookte brandstof compenseren. En die maakt in werkelijkheid maar de helft van de milieuschade uit. In de Oosterschelde mat het waterschap vannacht om vier uur... precies de hoogste waterstand sinds 1953, 3,99 meter. En dat was hoger dan de 3,70 meter waar Rijkswaterstaat vanuit ging. De Oosterschelde-kering is vannacht voor het eerst sinds 2007 gesloten. Langs de Schelde is actieve dijkbewaking ingesteld. Het weer. Lokaal kan het glad zijn. Er zijn winterse buien. De temperatuur komt niet boven de 5 graden uit. In het noordelijk kustgebied kan nog windkracht 9 voorkomen. Langs de westkust staat nog windkracht 7 of 8. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze 6 december. De dag na het overlijden van Nelson Mandela. Een dood die niet onverwacht is en toch vele wereldwijd schokt. Of, zoals Zuid-Afrikaanse journalist Boyle zegt... we zijn vanaf nu op onszelf aangewezen. We ontwaken samen met Zuid-Afrika vanochtend... in een wereld zonder Mandela. Correspondent Alice van Gelder is in Johannesburg. U hoort over het leven van Madiba... en uiteraard de reacties op zijn overlijden. En Bart Luuring, hoofdredacteur van het Zuid-Afrika-magazine. Zam is bij me in de studio. We praten u ook bij over de storm hier in eigen land. In Zeeland heeft het water het hoogste pijl bereikt. sinds de watersnoodramp in 1953. Meino Remmers bewaakt de dijken vanochtend. Met, met beide handjes aan het stuur naar Middelburg gereden. Op een de lantaarnpaal in het Zeeuwse landschap... voortwoekerende grijze wolken. Denkend aan de stormvloedkering. De ijzeren dame Neeltje Jans die haar schuif heeft laten zakken... om het Noordzeewater te keren... Maar nog remmers hoort u. Maar eerst terug naar gisteravond president Jacob Zuma van Zuid-Afrika met het nieuws over de grootste zoon van zijn land. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. President Jacob Zuma maakt het overlijden van Mandela gisteravond om tien over half elf bekend. Hoewel we wisten dat deze dag zou komen, is het enorm verlies, zo zei hij. Although we knew that this day would come. Nothing can diminish our sense of a profound and enduring loss.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 En zo zegt Zuma onze gedachten en gebeden gaan uit naar Mandela's familie, omdat zij ook hard hebben gevochten voor de vrijheid van mensen in Zuid-Afrika. Our thoughts and prayers are with the Mandela family. To them we owe a debt of gratitude. Dit is het moment van ons grootste verlies. Ons land heeft zijn grootste zoon verloren, zei Zuma. This is the moment of our deepest sorrow. Our nation has lost its greatest son. Oud-president Frederik Willem de Klerk werd opgevolgd door Mandela destijds. Samen streden ze tegen apartheid. Mandela's grootste nalatenschap was zijn vermogen om te verzoenen... en de manier waar hij dat voor, waarop hij dat voor elkaar kreeg in Zuid-Afrika, dus de Klerk. Nelson Mandela's biggest legacy... ...was zijn commitment... ...to reconciliatie. ...was zijn... ...remarkable lack of bitterness. In South en de manier waarop hij... niet alleen over reconciliatie... sprak, ...maar hij... maakte ...reconciliatie in Zuid-Afrika. hij was een opmerkelijke man... ...zei de klerk over Mandela. En hij ziet dat Zuid-Afrika vandaag... ...als een man rouwt om deze speciale man. Hij was een remarkable man. En Zuid-Afrika... Met nou, politieke verschillen, staan today vandaag in mourning this deze grote, speciale man. Daar zijn er nog veel meer reacties. Bijvoorbeeld van president Obama van de Verenigde Staten. Die begon zijn toespraak naar aanleiding van het overlijden van Mandela. met een verwijzing naar de rechtszaak uit 1964. Mandela zei toen dat hij streed tegen witte dominantie. Hij wilde een vrije democratie voor iedereen. met gelijke kansen voor iedereen. En hij was bereid daarvoor te sterven.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 en zei te bereiken. Maar als be, it is, is het een which I ik prepared to te sterven. Obama, Mandela heeft meer bereikt dan van hem mocht worden. Hij heeft meer more dan van een man. of any man. En vandaag is hij naar huis gegaan. En we hebben een van de meest invloedrijke, moedrijke en diepgaande goede mensen verloren waarmee een van ons tijd zal delen op deze nu hoort het, we hebben een van de meest invloedrijke en moedige mensen ter wereld verloren, zo zei Obama. Dan haar eigen land, Wim Kok, was vicepremier toen Mandela in 1999 Nederland bezocht. Kok is zelf betrokken geweest bij de anti-apartheidsbeweging en moest na het horen van het overlijden van Mandela meteen terugdenken aan het moment dat hij vrijkwam. En toen zijn vrijlating uiteindelijk heeft plaatsgevonden en uh, toen hebben we een traantje moeten pinken, uh, moeten wegpinken uh, en, en van, van emotie. Uh, en, en toen heeft Mandela zich onmiddellijk daarna laten zien als een man die uh, verzoening en verdraagzaamheid uh, predikte, niet alleen predikte, maar ook in de praktijk bracht. En uh, uh, dat, land, dat land dat tot op het bot verdeeld was, uh, dus uh, tot een eenheidsmede. Daarom is er zo'n groot man nu weggegaan. Het is een vader, een, vader, een moreel vader van ons allemaal. Een oud-premier Ruud Lubbers heeft Mandela meerdere malen ontmoet en was van hem onder de indruk. Eigenlijk zo'n geweldige man. Die was niet naar de maat van iemand die hierin kon delen. Die knapheid dat hij daar vervolgd werd, in het gevangen zat en eruit kwam. En dus eigenlijk.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 ook veel meer reacties nog uh, losgekomen. U hoort dat allemaal vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. Ik kijk zo ook met u in de kranten. Vaarwel Mandela bijvoorbeeld, de kop in de Telegraaf kom ik zo op terug. Dus even kijken wat er allemaal te vinden is uh, op internet en social media. Aangeschoven bij Marie Rachid Vins. Rachid, welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg in deze ochtend. Uh, wat heb je allemaal gevonden? Uh, mooie citaten, bijvoorbeeld, je leert ons uit welk poreus materiaal vrede wordt gemaakt, zijn de woorden van schrijver Abdelkader Benali op Twitter. Of bijvoorbeeld, mijn grootste inspirator, en waarvan ik met trots zijn naam draag, is overleden, schrijft Nelson Verhul. Erik van Brugge zegt Mandela is zonder enige twijfel... de allergrootste politieke, morele en maatschappelijke leider... tijdens mijn leven. Een hoop mooie woorden dus voor hem. Betekent dus ook dat sommigen al gaan waken voor vals sentiment... zegt Ed Marnix Amsterdam bijvoorbeeld. Ik ben nu bang dat iedereen de komende dagen gaat doen... Alsof Mandela de belangrijkste drijfveer in hun leven was. Maar misschien telt dat wel voor de springboks in Zuid-Afrika, het rugbyteam daar. We zullen nooit vergeten welke rol je in ons land en voor onze sport hebt gespeeld, zo laten zij weten op Twitter. Politieke reacties zijn er natuurlijk ook, bijvoorbeeld via Admin Press, het account van premier Rutte. Mandela had een ongekend charisma en groot moreel gezag, zo laat Rutte schrijven. Een verbinder, niet confronterend, maar verzoenend. En laten we stilstaan, zei president Obama in zijn speech, maar liet hij ook nog op Twitter optekenen. Laten we stilstaan en uh, dankbaar zijn voor het feit dat Nelson Mandela heeft geleefd. En daarbij merkt iemand op. En dan te bedenken dat Mandela in de jaren tachtig door Ronald Reagan op de lijst met terreurverdachten werd geplaatst. Die kanttekening blijf je natuurlijk ook zien. En ook redelijk snel verscheen de cover van het tijdschrift The New Yorker op Twitter. Een getekende afbeelding van een jonge Mandela zien we uit de tijd dat hij nog tegen apartheid strijde. Met zijn vuist gebald in de lucht, maar dan wel weer gekleed in een pak. Het is een heel andere afbeelding dan de oude lieve man die we natuurlijk de laatste jaren hebben gezien. En tot slot een tweet van Glenn Greenwald, Nelson Mandela. A noble reminder that those declared criminals by an unjust society are often the most just. Dank je wel met alle reacties op uh, social media. Ik kijk met u naar de krant en dan zie ik prachtige foto's... bijvoorbeeld op de voorpagina van de NRC Next. Een zwart-wit foto van Nelson Mandela. Op oudere leeftijd, met wat uh, gezakte oogleden. Een kleine glimlach. Hij maakte de mythe werkelijkheid, is de kop die daarbij past... Metro, vaarwel Mandela, dat is ook de kop op de voorpagina van de Telegraaf. Ik zei het u al, Nelson Mandela overleden, oud president van Zuid-Afrika, op 95 jaar leeftijd ingeslapen. Daar zien we Mandela op de voorpagina. Zoals dus de wereld hem uh, zich zal herinneren, een sterke persoonlijkheid met een vriendelijke uitstraling, al dus het AD. Kijken we naar de Volkskrant, Nelson Mandela, daar ook een mooie foto met uh, Mandela die omhoog kijkt, zwart-wit foto met de vuist boven zijn hoofd. Gebald, de wereld heeft haar betere ik verloren, schrijft de krant. De dood van Nelson Mandela, verwacht en niet min schokkend... heeft iedereen beroofd van de persoon op wie men de hoop... op een iets rechtvaardiger, iets zachtmoediger leven kon projecteren. Mandela liet ons voelen dat ieder ertoe doet... dat er toch zoiets bestaat als een gedeelde menselijkheid. Een wereld verliest zijn held. Dat is uh, de kop op de voorpagina van Trouw. Anti-apartijdstrijder Nelson Mandela is gisteravond overleden. Hij liet zien als geen ander waar wilskracht toe kan leiden. Dat zijn de kranten die het nieuws hebben kunnen meenemen. Want er zijn ook kranten die het nieuws hebben gemist. Volledig. Spits bijvoorbeeld. Dat is toch wel pijnlijk hoor. Op de voorpagina een foto van een man met een kapotte paraplu. Het gaat daar vooral over de storm. Voor de tweede keer dit jaar is Nederland getroffen door een herfststorm. In tegenstelling tot oktober werd dit keer het noorden van het land het zwaarst getroffen. En ik heb alle pagina's van de krant doorgebladerd. Ik doe het nog één keer. Er is geen woord gerept over de dood van Nelson Mandela. to go La la Oh, oh, oh My Delos The tears are and Wipe them from your face I can feel this heartbeat move 25 years they took that man away And now the world came dancing Elsa Mandela's free Sunsets Mandela on his way There's been 25 years around this very day From the one outside to the ones inside we Simple Mind hoorde u met Mandela Day. Uiteraard praat u de komende uren bij... over de reacties op het overlijden van Nelson Mandela. Onze correspondent in Zuid-Afrika, Elis van Gelder... laat vanochtend al weten dat men rouwt in Zuid-Afrika... maar ook het leven van Mandela viert. U hoort daar straks na half zeven. Praat u ook bij over de storm en het hoge water in Nederland... Veel overlast in de regio Rotterdam, zo weten wij inmiddels. Jasper van Vucht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u ons al even wilt bijpraten vanochtend. Hoe groot is de overlast, dat weet u? Uh, op dit moment uh, komt het water van de Maas komt op enkele punten in Rotterdam over de kades. En op die punten rijden ook op dit moment geluidswagens rond om de bewoners daar te informeren over de hoge waterstand. Nou is dat gisteren ook al gebeurd om mensen erop te wijzen. Houdt u er rekening mee dat het water toch hoger komt dan normaal? En op dit moment worden mensen daar in ieder geval geadviseerd om de adviezen van de hulpverleners ter plaatse op te volgen. De auto een stukje te verrijden als die aan de lage kant van de kader staat. En ik wil iedereen ook adviseren om uh, voor meer informatie van de hulpdienst... te kijken op onze website rijnmondveilig.nl. Oké, okay, en dat gaat om de delen um, aan de zuidkant van Rotterdam. Dus liggend aan de Maas. Um, helemaal vanaf dus... de Euromas tot aan waar? Tot aan waar. Uh, tot aan waar en, en, en waar het water precies over de kaders komt... is, uh, komt, is op dit moment uh, nog niet duidelijk. Uh, nou is het ook zo dat het... Uh, bij hoogwater natuurlijk wel vaker net een stukje over de kade kan komen, maar bijvoorbeeld uh, uh, uh, op het eilandje midden in de Maas, het Noordereiland, mm -hmm. uh, daar, daar komt het water nu ook de weg over. De weg, uh, de, de, de Prins-Hendrik-kade staat daar bijvoorbeeld blank. En uh, daar vinden wij het toch wel verstandig om dan de mensen te informeren uh, dat het water zo hoog staat en om toch eventjes actie te ondernemen wat betreft uh, de geparkeerde auto's daar. Aha. Uh, dus dat is de situatie op dit moment hier in Rotterdam. En heeft u er al wat uh, vooraf aan kunnen doen? Wordt er, dat kan ik me nog herinneren, destijds van Schiedam bijvoorbeeld, dat er overal zandzakken voor de deuren lagen? Nou, wij hebben niet het idee dat het uh, op dit moment uh, van die aard is dat we met zandzakken uh, moeten gaan slepen. Het is echt uh, heel lokaal dat het water nu over de kaders komt en dat het voornaamste probleem echt de auto's zijn die daar geparkeerd staan. Nogmaals, het, het gaat om, om twee of drie plekken op dit moment. Uh, wij verwachten dat het water nu nog een paar centimeter stijgt. Maar van, uh, van slepen met zandzakken is, uh, is, is nog geen op dit moment geen sprake. Oké, okay. uh, ja. Heeft u nog contact gehad toevallig met Museum Boymans van Beuningen? Want die hebben wij een tijd geleden in de uitzending gehad... en daar stond het water in de kelder uh, heel hoog. Weet u hoe het daar is? Nee, die heb ik uh, niet gesproken vanochtend. Nou, die gaan wij eens even bellen. Meneer van Vught, fijn dat u ons uh, wilde bijpraten. Geen enkel probleem. En wij gaan naar Marno Remmers, want die is vanochtend in Zeeland. Hoe gaat het daar op dit moment, Marno? Ja, dan moet je horen: een oorverdovende stilte in het gebouw van het waterschap. Nou, dan is er niks aan de hand. Nou, maar er is wel wat aan de hand. Ook geweest. Toch wel. Ja. <lacht> hey, het is ja. echt heel rustig hier, hè? maar u bent, de mensen zijn net weg, geloof ik. Dit is Twan Trampopulius, hij is de Dijkgraaf. Bij het waterschap de Scheldenstromen staan we in het hoofdkantoor in Middelburg. En u, u, ja, uw mensen zijn de hele nacht op pad geweest. Ja, we zijn van gisteren de hele dag tot, tot en met zojuist zijn ze druk en touw geweest. Fase 2 van het veiligheidsplan, dat hebben we nu afgerond. En bij laag water, zo rond een uur of tien vanochtend, dan gaan we de schade echt opnemen. Want er kan toch schade zijn? Ja, er is wel uh, schade opgetreden. Uh, er heeft een Bolkenduinafslag uh, plaatsgevonden langs uh, de kust. Op schouwer duiveland op Walker, maar ook in uh, West-Zeer-Vlaanderen. Uh, dus bij daglicht kun je pas goed uh, zien en meten hoeveel uh, zand uh, verloren is gegaan. En dat moet weer aangevuld worden in het voorjaar, hè? met uh, zandsuppletie of zo? Nou, dat moet van het voorjaar weer wel op uh, sterkte ja. zijn. De grote vraag is waar dat zand is gebleven. Is het teruggegaan naar het strand? Dan waait het nog wel een keer terug. Of is het verdwenen in de geulen? Nou, dan moet de, de duinerij inderdaad opgevuld worden. Het oh, kan de... nog een aardige, kost, aardige kostenpost worden dan. Nou, dat zal inderdaad uh, verder onderzoek uh, moeten uitwijzen. Ligt ja. het nog op het strand of is het verdwenen in de geulen? Dat is een beetje de aanvraag. Hoeveel uh, mensen hebt u op pad gehad vannacht? Wat, wat, hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Want iedereen rijdt met jeeps over de dijken heen, stapt steeds uit, schijnwerpers erbij. Nou, er zijn zo'n 100 tot 150 personen op stap geweest. En dan moeten ze zich voorstellen dat er koppels van twee mensen zijn. En die beheren dan en inspecteren dijkvakken van ongeveer 10 kilometer. Dus men rijdt met de auto, er wordt met een zwaailamp gekeken naar aandachtsgebieden. Er wordt af en toe ook uitgestapt om te zien of er wel iets vast zit of los zit. Want dat kun je dus niet, uh, niet waarnemen. Dus dat is een vrij intensieve controle. Uh, er worden er dan uh, een tweetal uitgevoerd. Gisteren is er een uitgevoerd. En uh, net uh, twee uur voor het hoogste waterpunt uh, wordt ook nog een extra controle uitgevoerd. Ja, wat we net horen in Rotterdam, dus wel wat water wat over de kade komt. Hier is geen water, het Zeeuwse landschap ingelopen. Nee. Voor zover de rest, Nee, nee, nee. Is, we zijn verschoond gebleven van water over de dijk of, of wat dan ook. We hadden alles goed onder controle. Ja, en de wind, dat was een voordeel, zei u net. De wind was een voordeel. Uh, daar waar gisteren rond 4 uur nog windkracht 9 aanwezig was hier in, in Zeeland, nam dat al na een paar uur af tot windkracht 7. En dat bleef ook vrij stabiel. Minder stuwing. Minder stuwing. Ja. Minder windkracht, minder stuwing. En dat heeft wel in ons voordeel gewerkt. Ja, maar goed, je ja. moet er toch weer straks... als het bij daglicht, de dijken en de stranden gaan inspecteren. En dan opnieuw wachten voor de volgende vloed. Want het is nog niet helemaal voorbij, hè? Die, die springvloed. Nee, de volgende vloed, uh, het nieuwe getij, zoals we dat uh, noemen... dat begint om uh, tien over vier uh, vanmiddag. Dus dan uh, komen we rond die tijd weer opnieuw bij elkaar met het hele team... om te zien wat dan de situatie is. Ik schat in dat je niet zo ernstig uh, zal zijn als uh, de afgelopen uh, nacht. Maar u hebt het bed nog niet gezien. Nee, ik heb het nee. net nog niet gezien. Nou, nee. daar, u, daar zie je niks van. U ziet er nog heel fris uit. Twan Poppelaar. Zij is dijkgraaf bij Waterschap de Scheldenstromen. Eh, ja, toch wel wat schade, ook in Zeeland. Met name dus wellicht op de stranden. Nog afwachten dan of dat zand er nog is. Of dat er toch weer flink gebaggerd moet worden in het voorjaar. Dat gaan wij van jou horen vanochtend. Mijn Emmers dus in Zeeland. Waar het water de hoogste stand heeft bereikt sinds 1953.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 Built to last, hoort u. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Tegen wie voetbalt Nederland in de eerste ronde van het WK in Brazilië? Aan het eind van de dag, dan weten we het. Dan is de loting geweest. De directeur van de KNVB, Bert van Oostveen maakt zich niet alleen druk over de tegenstanders... maar ook over de speellocatie. Nou ja, als je uh, doorgaans leeft op de 52e breedtegraad uh, in het noorden... en uh, je staat hier nu al op uh, Sinterklaasavond te zweten... Uh, dan uh, wil je natuurlijk het liefst hier, want je staat op het zuidelijke halfrond... zo zuidelijk mogelijk spelen. Met andere woorden, daar waar het, het eigenlijk het koudst is. Ja, ook uh, voor de voorzitter van de Belgische voetbalbond, François de Kersmaker... wordt het een spannende middag.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 Eerst maar kennen van Gaal overigens al langer. De voorzitter vroeg hem in 2009 bondscoach van België te worden. Ja, hij herinnert zich toch wel, maar hij heeft daar wat dat, dat betreft... dus verder geen, uh, geen commentaar op gegeven. De loting is vanaf kwart voor zes te volgen hier op Radio 1. Een half uur later is dan bekend tegen wie Oranje moet spelen. Tot nou, zover de sport. Na half zeven uiteraard meer over Nelson Mandela. Gisteren overleed hij. We peilen de stemming in Zuid-Afrika. Dit is Radio 1. Ja, zo is dat. Maar uh, we gaan eerst nog eventjes naar Dorad Megens. Want het is al uh, half zeven, Dorad. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd... op het overlijden van Nelson Mandela. De Britse premier Cameron bijvoorbeeld twitterde... dat er een groot licht is uitgegaan in de wereld. President Obama zei dat Mandela Zuid-Afrika heeft veranderd en de wereld heeft ontroerd. De Duitse bondskanselier Merkel noemde Mandela een voorbeeld voor alle mensen. De Franse president Hollande zei dat hij geschiedenis heeft geschreven voor Zuid-Afrika en de wereld. Vandaag wordt in Zuid-Afrika massaal rauwbertoon verwacht voor Mandela. De hele nacht stonden al duizenden mensen bij zijn huis in Johannesburg. En ook bij Mandela's vroegere huis in Soweto waren honderden mensen samengekomen. De storm in combinatie met springtij en hoogwater heeft geleid tot records. In de Oosterschelde werd vannacht de hoogste waterstand sinds 1953 gemeten. Het waterpeil in Delfsheil kwam een halve meter hoger dan verwacht. 4,82 meter boven NAP, en dat is 1 centimeter onder de hoogste stand die ooit is gemeten. En in Lauwershoog liepen bedrijven en een restaurant in de haven onder water. Het centrum van Rotterdam is het water over de kaders gelopen en onder meer op het Noordereiland staan straten blank. Het weer er nog. Lokaal kan het glad zijn. Er zijn winterse buien. Temperatuur komt niet boven de 5 graden uit vandaag. In het noordelijk kustgebied kan nog windkracht 9 voorkomen. Langs de westkust staat nog windkracht 7 of 8. En dat was het niet. Dankjewel Dorot. We gaan door naar de verkeersinformatie. Johnson Hoka. goeiemorgen. Lara, hele goeiemorgen. John, ik krijg berichten binnen van luisteraars... dat ze door de sneeuw naar het werk moeten... Merk je daar wat van op de weg? Nee, op dit moment. Ik heb nog geen melding van sneeuw en ook geen gladheid nog. Nou, wel de dagelijkse files. A7 richting Zaan. 4 kilometer bij de af En op de A15 richting Europort. Vijf kilometer bij Spijken Nissen. En nog even waarschuwen. Want in de kustgebieden en rond het IJsselmeer, daar komen nog zware windstoten voor. Oké, ook dat nog. Nou, waar moeten mensen rekening mee houden vanochtend? Het zal niet zo druk zijn, vermoed ik, meeste mensen vrij. Ja, nee, dat klopt. Het is echt een vrijdagochtendspits. En dat betekent rond half negen, ondanks de zware wind. Verwacht ik niet meer dan 50 kilometer. Hij nou, rijdt u voorzichtig, hè? mocht het toch nog glad zijn. Straks een overzicht. Dankjewel, John van het Leven en werk van Nelson Mandela. Gisteren overleden. Correspondent Ellis van Gelder staat voor zijn huis in Johannesburg. Blijft u bij ons? Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... waarin we u bijpraten over de dood van Nelson Mandela. Alle reacties krijgt u te horen. Zuid-Afrikaanse president Zuma maakt het overlijden. Gisteravond bekend, Mandela werd 95 jaar. Nelson Mandela wordt op 18 juli 1918 geboren in de Transkei. Als nazaat van de koning van het Temboe-volk... geniet hij een bevoorrechte opvoeding. Hij wordt een succesvol advocaat in Johannesburg...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 In zijn slotreden zegt hij bereid te zijn om te sterven voor zijn ideaal. Een vrij land waarin blanken en zwarten in harmonie samenleven... en waarin iedereen gelijke kansen heeft. Het is een idee voor which ik hoop om te leven... en te zien, realiseerd, Maar mijn Lord... als het moet it is het een idee...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 zonder Mandela is de vreedzame afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika nauwelijks voor te stellen. We gaan door naar Zuid-Afrika, naar correspondent Ellis van Gelder. Want die is in Johannesburg bij het huis van Nelson Mandela, waar hij gisteren overleed. Ellis, wat gebeurt daar nu op dit tijdstip? Ja, de politie heeft direct de toegang naar zijn huis afgezet. Maar op de hoek van zijn huis leggen mensen bij een boom bloemen. Op die boom hangt een groot portret van Nelson Mandela. Ze leggen bloemen, ze pinken een traantje weg. Kinderen leggen tekeningen neer en er branden kaarsjes. En ondertussen wordt er ook gezongen en gedanst. Want niet alleen verdriet hier, maar ook vooral het vieren van de man die Mandela was. Het vieren van de vader van de natie van Zuid-Afrika. En weet jij of uh, Mandela daar nog is? Wordt hij in zijn huis opgebaard? Nee, nee volgens de eerste berichten is hij gebracht naar Pretoria, naar het Military One uh, ziekenhuis. Uh, en daar is hij uh, momenteel en daar zal hij de komende dagen in ieder geval zijn. Uh, naar verwachting wordt hij op een gegeven moment ergens uh, opgebaard... zodat uh, mensen afscheid kunnen nemen. Uh, maar dat is nog geen officieel programma. Het officiële programma is nog onbekend. Mm. Wat zal er de komende dagen gebeuren? Want je zegt het al, hè? er is rouw, maar men viert ook zijn leven. Wat, wat, hoe zie jij dat voor je de komende tijd? Nou ja, er dus zal in ieder geval er verschillende herdenkingsbijeenkomsten zijn. Een van de grote herdenkingsbijeenkomsten is waarschijnlijk hier een voetbalstadion in Johannesburg. Dus ik denk dat je alle twee die emoties gaat blijven zien in Zuid-Afrika. En vooral ook dat mensen gaan nadenken over zijn erfgoed... en wat hij heeft achtergelaten. Jacob Suma, gisteren toen hij het nieuws van het overlijden van Mandela... aankondigde op televisie, zei al... laten we er vooral allemaal naar streven om echt te kijken naar een non-raciale samenleving... een samenleving die gelijk is... En uh, waar iedereen een goed leven heeft. Dus ik denk dat er ook heel erg aan zijn idealen gaat vastgehouden worden de komende dagen. Ja, en, en kan Zuid-Afrika dat zonder Mandela? Want het vond ik een mooie uh, beschrijving van journalist Brandon Boyle. Die zei, de eerste slaap in de Mandela-loze wereld. We zijn vanaf nu op onszelf aangewezen. Ja, Mandela had natuurlijk al lang geen politieke invloed meer. Uh, hij was heel lang met pensioen, al heel lang heel erg ziek. Dus hij heeft meer een symbolische uh, functie. En ik denk juist uh, op dit moment dat daar weer ja, extra aandacht voor komt. Voor wat hij gedaan heeft en hoe Zuid-Afrika misschien verder moet in zijn hoed sporen. Alice van Gelder in Johannesburg bij het huis van Nelson Mandela. Dankjewel, je Alice. En straks springt en een harde wind op de Waddeneilanden. Ter Schelling gaan we zo heen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst naar het spoor, want hoe gaat het met het treinverkeer na de storm? Gistermiddag eh, lag een groot deel van het treinverkeer plat. Inge Reigersberg van de NS, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat vanochtend? Vanochtend is de trein niet weer normaal opgestart. Uh, gisteravond hadden we eigenlijk tot het einde wel last uh, van die verstoringen door het weer... Uh, we zagen ook dat hier en daar wat bomen op het spoor uh, vielen. Uh, vanochtend is dat allemaal opgelost. Uh, ja, we gaan er nog wel vanuit dat omdat het vandaag onstuimig blijft... Uh, ja, dat dat soort dingen nog wel kunnen gebeuren. Mm -hmm. Want ik krijg ook berichten binnen dat het sneeuwt. Uh, dat samen met de wind, dat zou natuurlijk ook voor problemen kunnen gaan zorgen. Kan ik me voorstellen. Ja, nou, Het gaat om natte sneeuw. Uh, dat geeft iets minder problemen. Uh, die wind, ja, en helemaal in combinatie met de wind, die we gisteren natuurlijk al hebben gehad. Uh, en dat er gisteravond uh, wat bomen op het spoor, takken op het spoor, uh, dingen die in de bovenleiding waaien, uh, daar uh, gaan we vandaag nog wel rekening mee moeten houden. Mm -hmm. uh, dus we raden reizigers ook nog wel aan om actuele reisinformatie in de gaten te houden via onze site op de app. Ja, Er was gisteren grote solidariteit onder reizigers, onder elkaar. Men heeft elkaar geholpen, mee naar huis genomen, bij wijze van spreken. Heeft u ook nog klachten gehad van, van reizigers? Uh, ja, uiteraard. Mensen zijn natuurlijk, uh, uh, natuurlijk niet blij dat als ze met de trein willen... Uh, dat het op dat moment niet lukt. Maar het was echt uh, uh, overmacht. Er was geen uh, alternatief voor u? Uh, wat zegt u? Er was geen alternatief dan behalve uh, nee, de dat treinen hoort, uit de Maar Dat heeft natuurlijk, uh, alleen maar met veiligheid te maken. Uh, we hebben daar uitgebreid met ProRail over gesproken. Uh, de reden op dat moment ook geen bussen. Uh, ja, Veiligheid gaat wat ons betreft natuurlijk wel boven alles... Wat kunnen reizigers nu nog? Um, stel dat ze gedupeerd zijn geraakt. Zijn er mogelijkheden om dat op u te verhalen? Uh, nou, ze kunnen natuurlijk altijd contact opnemen uh, met klantenservice. Uh, en dan gaan we kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Goed. Inge Rijgersberg van de NS. Fijn dat u ons eventjes bij wilde praten. Graag gedaan hoor. Dan naar Ter Schelling. Daar stond het nog altijd. Maar dat is niet het enige waar het eiland last van heeft. Door de combinatie van de Noordwesterstorm en Springtij... hebben ze ook te maken met extreem hoog water. Nou, gisteravond laatst stroomde de kade bij de Vierpoot onder water. De hele avond is het rustig geweest op de Schelling. Geen mensen op straat, maar dan klotst het water over de kade. Dan moet er een foto gemaakt worden. Want het staat best hoog dan. Ja, het staat zeker hoog. 2,70 meter boven NAP momenteel. En dat is hoger dan uh, de verwachting was. Of de voorspelling was, laat ik het, like het ook zo zeggen. En Sietse schouwstraat weet er alles van. Want levert veel foto's voor de weermannen in Hilversum. Is zelf ook uh, weeramateur? Absoluut. Ja, dit is echt uh, kicken, dit soort dingen. De, uh, voor een weeramateur natuurlijk. Dit is leuk, hè? Ja. Die natuurlijk. saaie weken de afgelopen weken. Ja, ah, die grijze troepen, die grijze ja. nare Zooi. Nee, dat schiet niet echt uit. Maar geeft het nou overlast dit? Eh. Uh, ja, ik bedoel, de, nou, overlast, echt overlast niet. Ja, er valt ze op. Oh, ja, we kunnen ja, ze worden af en toe helemaal weggeblazen. Ja, kijk, in de winter, ik bedoel, er valt af en toe zijn boot uit en uh, die heeft vertraging en uh, dat soort dingen. Nou ja, ik bedoel, uh, morgen is weer een dag, ja. toch? Volgens mij krijgen we weer een hagelbuitje. Ja. Ja. Oh, dit maak je toch niet zo racist vaak mee, hoor. De, de, de, als deze weg hier eronder gaat, dan maakt de auto zo. Het is verder mee. gekomen dan alleen het havenplein. En we hebben, sneeuw. we hebben sneeuw. Kunnen we zien in het licht van de Brandares? Ja. Hoi. Heft, heftig, heftig, heftig. Ja, prachtig heftig. Ja. mooi man, prachtig. Een sneeuwvlak en een houden je Ja. ja. Nee, is... vliegen, uh, vliegen om de oren. Ja, het, het is over een uh, pak een beetje 40 minuten, moet ik zo zeggen. Ja. En onder het publiek ook een bekend gezicht, de burgemeester van Terschelling, meneer Bats. Mooi gezicht, hè? Ja, dit is prachtig. Het is uh, allemaal redelijk overzichtelijk. Ja. Veel water, maar het gaat goed volgens mij. Ja, heeft de burgemeester het onder controle? Ja, de burgemeester, voor zover die hier controle over heeft, heeft het onder controle. Dat houdt ja. zich. Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar het moet wel heel veel hoger komen, willen we echt van een crisis kunnen spreken. Dit hoort er nog een beetje bij. Ja. U zegt het als een volleer Ter Schellingen bijna. Maar we kennen u natuurlijk vanuit Haren. En u bent nu hier op Ter Schelling eerste keer hoogwater? Ja, dit is de eerste keer dit hoge water. Ik heb wel eerder hoogwater gezien, maar dit is wel heel hoog. Maar niemand maakt zich zorgen hier. Hè? Nee, ik ook niet. Dus dat moet een geruststelling zijn. En als dan tegen 11 uur het hoogste punt bereikt wordt dan staat het bijna bij mij in de tuin dan mag ik zeggen moesten we toch eventjes bij huis gaan kijken uh, met uitzicht op uh, de veerboot het staat nu uh, het komt bijna over de stoep heen op sommige plekken ja ik denk dat hij mooi ofzo, dat ik in binnenkijk. ik denk dat mooi naar de 3 meter uh, NAP loopt ja. en dan wordt het echt hoog hè? Dan wordt het echt hoog de record is hier 326 maar dat zal nou ook uh, nou, misschien net uh, 280, 290 Ja, hoge water. Gisteravond op Terschelling. Een reportage van Menno Reemeijer. Hoge water treft ook andere delen van Nederland. U heeft het al kunnen horen vanochtend. Bijvoorbeeld Rotterdam, waar Noorder Eiland. Uh het water op de kade aan het lopen is op dit moment. Wij praten u daar de hele ochtend over bij. Dat betekent ook dat we u bij praten over de situatie op de weg. Want um, John ook. ik krijg van luisteraars te horen. Petra Hobers, maar bijvoorbeeld natte sneeuw op ja. de snelwegen rond Arnhem, maar ook strooiploegen van Rijkswaterstaat. Ja, is het ja, te zien op ja. de weg? Ja, nou, in, in ieder geval. Het verkeer heeft er tot nu toe nog geen last van hoor. Je krijgt ook wat meldingen van, van, uh, van sneeuwbui, lichte sneeuw bij uh, natte sneeuwbui van de wegenwacht. Maar het geeft geen probleem hoor. Okay, op dit moment, nou, goed, op dit moment heb ik alleen de dagelijkse files bij Amsterdam, op de A7 en de A8... en in de regio Rotterdam op de A15 richting Europort. Dank je wel. Okay. John Sahoka, door naar Zeeland. Minor Remmers, die bewijkt daar uh, de, daken, uh, de, de dijken vanochtend. Nou, zo hoog is het niet gekomen. De dijken, laten we het daarbij houden, Minor Remmers. Wat, wat zie jij in Zeeland? Ik zou graag contact hebben nu met Minor Remmers, maar ik hoor helemaal niets. Ik hoor ook geen verbinding... Ja, dat dacht ik al. Ik krijg in mijn oor te horen dat de verbinding weg is. Uh, dat was ook wel duidelijk. Mayno Remmers horen we straks vanuit Zeeland. Zullen we eerst even naar uh, Concrete Blond luisteren? Concreet blond was dat met Joey. Het was eventjes omdat we geen contact kregen met Mino Remmers, maar nu wel gelukkig, Mino. Ja, waar ben een je? Op de, dijk, op de dijk te turen, hè? Nee, we zijn bij het waterschap de Scheldenstromen. Waar ze trouwens uh, weliswaar uh, nu een rustig moment hebben, maar de hele nacht hebben doorgewerkt. En eigenlijk vanmiddag om vier uur is het weer alle hens aan dek. Er is schade, uh, met name op de stranden gemeld vannacht. Veel duinafslag, onder andere op schouwen maar ook hier in de buurt van uh, Vlissingen, uh, daar op de stranden. En hoeveel zand er dan precies weg is, ja, dat moeten ze nog gaan bekijken... maar vooral ook waar dat zand terecht is gekomen. Sprake was er wel van een record vannacht... vertelt dijkgraaf Twan Poppelaars zo net. Ja, we hadden eigenlijk een uh, record. De voorspelling was 3,72 meter boven NAP. Maar uiteindelijk is het toch 3,99 meter boven NAP geworden. Dus het uh, laatste kwartier voor het hoogste punt op 4 uh, uur... Ja, ging het toch nog even fors omhoog. Dus dat was nog even spannend uh, zeg maar in de finale. Is dat dan op een bepaalde plek waar dat record wordt gehaald? Ja, dat was uh, op dit uh, moment in Vlissingen. Vlissingen is eigenlijk ons uh, eikpunt... He, want daar komt het water dan als eerste binnen. En als het daar uh, beneden de normen blijft... Nou, dan blijft de rest ook wel beneden de normen. Dus dat is voor ons altijd wel een belangrijk uh, punt. En daar was het dus die 3,99 meter. 99. Vergaderkamer 1,18 op de eerste etage oogt nu rustig. Maar kan een calamiteitencentrum zijn. Een groot bord aan de muur waar alle standen op zijn te zien. Digitaal, doorgegeven. Een grote kaart van het gebied Zeeland... waar je pas kunt zien hoe verschrikkelijk veel kilometer... dijk en strand het allemaal is. En natuurlijk de draaiboeken. Ze liggen klaar, compleet met getekeningen gete erbij. Waterschap, de Scheldestromen, draaiboek, dijkbewaking... en de veiligheidsregio keek ook mee via de webcam. Ja, uh, we kunnen tegenwoordig gebruik maken van de modernste communicatieapparatuur. Dat betekent dat de mensen van de veiligheidsregio in hun eigen pand uh, kunnen blijven zitten. Maar we kunnen toch, uh, middels uh, audiovisuele apparatuur en uh, via de tv-verbinding, uh, hebben we toch contact met elkaar. Dat was in 1953 wel anders. Ja, dat was uh, heel anders. Dat was nog de tijd van de, uh, van de, van de Telex-apparaten zelfs. Dus dat was heel anders communiceren. Niet te vergelijken met de huidige situatie. Standen doorbellen via de telefoon. En dan moet de telefoon nog maar blijven doen. Nou, in, in, inderdaad. Dan moest de telefoon nog maar opgenomen worden zelfs. Oh. Nee, zo gebeurde dat. Dat gebeurde dus in het weekend. Nou, de gemeentehuizen die waren dus onbemenst. Dus we werden er geen telefoons opgenomen en geen telefaxen gelezen. Kun je je niks meer me voorstellen nu in deze tijd? Nee, zo 60 jaar na datum is er in die zin heel veel te goede veranderd. Uh, niet, niet alleen in de, de communicatieapparatuur, maar natuurlijk ook uh, de aanleg van de, van de Deltawerken. Ja. En daar, daar profiteren we nu. Zegt de dijkgraaf Twan Populiers. En dan bedoelt hij natuurlijk ook Nieltje Jans, waar de ijzeren schuiven van in het zeewater staan. En daar gaan wij nu naartoe. Kijk eens aan, Minor Remmers, we horen hem vanochtend vanuit Zeeland... waar het water het hoogste, de hoogste stand heeft bereikt sinds 1953. Alertheid dus in Zeeland. We laten de storm en Mandela even los. En ik neem u mee naar Leeuwarden. De stad Schouwburg, de Harmonie, start vanavond een ambitieus project... namelijk een wereldrecordpoging om het langste concert ooit te houden. En de groep de jeugd van tegenwoordig, die trapt vanavond af. Nee. Kruipend naar huis zonder een rode cent. Na de jeugd van tegenwoordig volgen nog vele, vele bekende en minder bekende groepen. Organisator Jort Visser, toch? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie komen er allemaal langs? Nou, er gaat van alles gebeuren. In totaal zullen er uh, ongeveer 400 bands gaan optreden en misschien nog wel meer. Uh, nou, wie er allemaal langskomen, dat zijn onder andere Stevie N, Make Believe, Jaco Gartner, Handsome Poets, maar ook talloze regionale bands. En uh, ook dingen als uh, Nacht voor 3 voor 12, uh, 8501 Indie, een initiatief uit Jouweren die komen steunen, popronden, nou, een vol programma. Kijk eens aan, dat wordt een, uh, een fijne avond. Waarom deze recordpoging? Nou, deze recordpoging die doen wij voor het goede doel. De m Series Request komt natuurlijk naar Leeuwarden. Uh -huh. En uh, wij willen graag iets groots doen voor dit, uh, voor dit goede doel. De... En uh, daarom hebben we dit project uh, in het leven geroepen. Ja, dus de bedoeling is ook dat u er geld mee ophaalt, begrijp ik. Wij willen zoveel mogelijk uh, geld uh, hiermee ophalen. En hoe gaat u dat doen? Want ik kan me voorstellen mensen komen langs, treden op. Uh, moeten de bezoekers betalen? Ja, wij, wij hebben, uh, we gaan 363 uur non-stop muziek organiseren. Zo. Uh, nou ja, dat betekent dus 15 dagen achtereen live muziek. Uh, 24 uur per dag, dus die dagen hebben we opgedeeld in blokken en verschillende concepten. En voor elk blok of concept kan men een uh, kaartje kopen. Wauw. Um, wat voor bands uh, moeten we verder denken? Want u heeft het over Stevie N. Uh, ik hoorde al uh, uh, 3FM Series Talent Night. Um, welke, want die, drie, die 300, hoeveel uur zei u? 363 uur live muziek. Zo, uh, die vult u niet alleen met hen, kan ik me zo voorstellen? Nee, het uh, nee, dat, dat gaat om, om, om, nou, om meer dan 400 bands. Dus uh, het programma is zeer diep, divers. Uh, en iedereen wilde wel meewerken, of niet? Ja, we hebben al echt al enorm veel aanmeldingen. Natuurlijk zijn er ook mo moeilijke momenten uh, in de programmering, zoals de nacht. En uh, wij zoeken nog steeds bands uh, die kunnen spelen. Moet wel minimaal, de nummers moeten wel minimaal langer duren dan twee minuten. Ja, daar kan ik iets ja. bij voor. Of gewoon het nummer nog een keer spelen. Maar. Ja, precies, ja, maar ook nummers mogen niet herhaald worden. Want er moet dan weer minstens vier uur tussen zitten... Het uh, Guinness Book of Records heeft hier allerlei uh, regels aan verbonden. Oh, dus uh, okay. daar moeten wij ons aan houden. Nou, bij wie kunnen ze u zich opgeven? Ze kunnen zich opgeven via de website www.seriousrecord.nl. Uh, Seriousrecord.nl. Serious Organisator van de recordborging Jort Visser en de Handsome Powers, die komen ook hè? Die komen ook. Die uh, staan op 13 december in Poppodium Romein. Dank u wel. West Radio en Overzicht. Mediaoverzicht. Ja, even kort moet u maar uh, gaan luisteren op die 15 dagen non-stop muziek. Femke Wolhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, natuurlijk in alle kranten op de voorpagina het overlijden van Nelson Mandela. Maar opvallende uitzonderingen zijn spitsend, financieel Dagblad. Die melden helemaal niks op de voorpagina. Nee, en ook niet verderop in de krant. Ik heb echt uh, alle pagina's... Uh doorgebladerd staat niks in de krant over het overlijden van Mandela. Ik weet niet of dat bewust is. Het zou ook kunnen zijn dat ze het gemist hebben natuurlijk. Ja, nou ja, Spits schrijft wel uitgebreid over de storm... die gisteravond over ons land raasde. De hardste windvlaag van de storm werd bij het Friese Stavoren gemeten. 137 kilometer per uur. Eén van ons, maar net iets groter dan wij allemaal... staat in de Volkskrant. Trouw schrijft dat Mandela als geen ander liet zien... waar wilskracht toe kan leiden... Ja, en uh, in het AD reageert Ruud Gullit. Nelson Mandela was voor mij een begrip, een fenomeen. De voetballer droeg namelijk een gouden bal aan hem op... maar haatte helemaal niet door hoe groot hij echt was... toen hij die bal aan hem opdroeg. In spits dus. Niets te vinden over het overlijden. Vliegrijzers die het klimaateffect van hun vlucht willen compenseren... die komen terecht in een woud van tarieven. Over dat nieuws schrijft de Volkskrant onder andere in de krant... met daarnaast natuurlijk aandacht voor Mandela op de voorpagina. Omdat compensatiemaatschappijen verschillende rekenmethoden gebruiken... en onvergelijkbare kosten in rekening brengen... kan voor dezelfde vlucht zowel 10 als 100 euro worden betaald. Ja, en een aanpak om scooterdieven te, pa te pakken, dat lijkt te werken. Dat meldt de Telegraaf. Voor het eerst is een gescholen scooter teruggevonden... via het GPS-voltsysteem. Vele honderden bezitters hebben dat laten inbouwen. Het nieuws is hoopgevend, maar we zijn er nog lang niet... zegt de directeur van het verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit in de krant. Femke, dank je wel.